Dan niet even met je dansen. Dan roep ik quick, quick roll, want Foxy grijpt zijn kansen. O oh, Foxy Fox trot met je elastieke beenen. Die wil elke avond.